Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De NAVO-landen gaan op zoek naar meer steun voor Oekraïne. Dat hebben ze vandaag afgesproken. De landen gaan kijken hoeveel luchtverdedigingssystemen ze kunnen missen. Oekraïne wordt namelijk al jaren bestookt door Rusland met raketten. Ook munitie- en reserveonderdelen gaan die kant op. De NAVO wil ook een fonds oprichten voor Oekraïne. Landen hoeven dan niet meer apart hulp te leveren. Alles gaat dan via de NAVO. Het is nog niet zeker of zo'n fonds er komt studentenverenigingen in Maastricht zien dat er steeds vaker drugs worden gebruikt. Daarom luiden ze de noodklok. Om studenten te wijzen op de gevaren van een pilletje, lijntje of jointje moeten ze naar een soort congres. Daar worden studenten met een neus op de feiten gedrukt door ervaringsdeskundigen, ex-verslaafden en een officier van justitie. Het gaat ook over de criminele schaduwkant van de drugswereld. Dus ik denk juist dat het heel goed is inderdaad om politie en justitie hier ook bij te betrekken. Uh, en ook hun, hun zegje te laten doen van juist de andere kant... wat vaak wat minder belicht is, uh, om dat toe te lichten. De bijeenkomst is voor eerstejaarsstudenten in Maastricht verplicht. Twee vrienden in België hebben een vette challenge gehad, letterlijk. Ze gingen bij alle 111 McDonald's-filialen in België eten. En dat allemaal in zes dagen tijd... Gisteren schoven ze de laatste hamburger naar binnen. TV-zender VTM vroeg of die nog smaakte. Wist wel eigenlijk. Ja, ja, ja, ik ben het nog niet beu. Nee, ik ook niet, absoluut niet. Uh, we hebben ook heel veel afgewisseld met kleine dingen. Dus is een chicken nuggetje hier, een werpje daar. Uh, maar zonder hamburger sta ik daar altijd wel in. Ja. Voorlopig moeten ze naar de gym, zeggen ze erbij. De hele roadtrip staat natuurlijk op TikTok. Daar zie je dat ze ook nog met kipnuggets hebben gejongleerd en een macfish hebben vrijgelaten in de zee. Het weer, vanavond bewolkt, maar meestal droog. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Dan is het een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de N205. Vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem rijdt het langzaam tot aan Haarlem over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. I sleep on a smile. I take no sweet tire. I on a smile. Vruchtige gezelschap van Shameless zak weer terug. Die jongens, komen uit Nijmegen. En 9 van de 10 keer als er een nieuwe single is, of een uh, meest recente single, dan laten wij hem dan ook hier horen. Sneeltrail, 2 minuten. Nou, dat is uh, lekker gas geven. Het uh, geldt ook voor de volgende single. En daarvoor verplaatsen wij ons hier vandaan naar de Hoge Weg in Zandvoort. Want ja. Uh, daar zijn ze bij elkaar gekomen. Want uh, er uh, wordt vanavond een feestje gevierd. Uh, het feit dat Wendy Moore bij uh, AFAS Live heeft uh, gespeeld. Dat is vorige week donderdag uh, geweest. Uh, dat was een aftershow van een een of andere Koreaanse uh, bandje. Wat daar ook uh, gespeeld heeft. Bandje zeg ik dan ook nog. Krijg ik weer Robert van Overdijk op mijn... Uh, op ...op mijn nek over een kleine verbouwing... ...en dan zegt hij er wordt een heel gebouw neergezet... ...nou, dat, uh, dat is een, uh, wat, wat betreft muzikale termen... ...best een hele grote K-pop-band uit Korea... ...en daar mocht Wendy Moore <coughs> de afsluiting bij doen. Maar Wendy Moore zit niet stil... ...volgende maand, uh, wat zeg ik deze maand al... ...want uh, we zitten al in april... ...dan komt zij uh, weer naar de studio om samen met uh, Jamie de Grote uh, ...weer een aantal nummers uh, te laten horen... En morgen komt er ook een nieuwe single uit. En die gaan zij vanavond vieren in, ja, Op de Hoge Weg. Want ergens beneden hebben ze nog een, een studioruimte. En daar wordt dat singlefeestje gegeven. Hell on earth, hier is die. It was a stupid sacrifice. Sacrifice. But two wrongs don't make it right. Make it right. Now your ghost just keeps me up at night. Of at night. It's been weeks, but I'm so terrified. Just a parasite. Flowers that bloom running in a wildfire. But I still took a fight. Thought that I was in need.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 brought in, feel your wrath. Prepare for the flooding. Hypnotize the deeper you're cutting. Thought that I was so needed, turns inside you were hell on earth. I forgot what I needed, and I only put you first. I lost all. even geluid De nieuwe single van Wendy Moore. Ik krijg ook meteen een reactie van de, de gemeentelijke woordvoerder. Die hier vroeger ook heeft gezeten. Dat is de heer W. En die zei, het is wel een lekkere nummer van Wendy Moore. Nou, bij deze dus. Ik denk dat ze daar op de hoge weg ook blij zijn. Van, oeh, nou als die meneer dat goed vindt. Dan moet dat wel een heel goed singeltje zijn, denk ik. Maar goed, Hell on Earth heet de nieuwe single van Wendy. En bovendien, komt eind van de maand... In de april editie van 3 voor 12 Holland komt zij hier voorbij. Dus dat uh, gaat dan komende maand gebeuren. Uh, ga ik uh, weer even met de gast van vanavond uh, praten. Dat is Noralie. Uh, want ja, uh, muziek ben je op een gegeven moment gaan maken. Maar daar was wel een aanleiding uh, toe. Dat zei je net ook. Hè? Van, uh, van ja, uh, ik kwam uit een bepaalde situatie. Ja, ik, heb, uh, ik schreef eerst altijd poëzie. Ja. En um, hoe dieper ik ging, <laughs> hoe uh, langer de poëzie werd. Yeah. En um, op een gegeven moment heb ik... toen was ik een jaar of twintig echt een depressie gehad. Yeah. En toen heeft mijn moeder, waar ik heel dankbaar voor ben zo'n gitaar in de hoek gezet. Ze van, misschien pakte ze hem een keer op. Oh. <laughs> en dat, ben ik, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En toen heb ik via YouTube twee akkoorden geleerd. En daar ben ik de, de, de eerste vijf jaar... heb ik gewoon echt puur voor het leren kennen van mezelf... eigenlijk ja. ben ik gaan maken. Ja. Um, en toen ik dat heel langzaam ging delen... toen was het van, hé, hey, maar... Um, hier zit hier misschien iets in. Wil je dit niet beter worden? En toen ben ik les gaan nemen. En toen... Um, ben ik heel langzaam. Uh, maar het is eigenlijk. Het is echt een heel persoonlijk proces. Het is. Ja. Uh, ja, hopelijk nu een begin van een carrière. Maar het was absoluut geen carrière-move. Het nee, was echt. Okay. Een ja, persoonlijk groeiproces. Ja, ja. Uh, een soort helingsproces misschien ja. ook wel. Ja, uh, ja. Is die gitaar dan uiteindelijk je vriend geworden. Absoluut. Ja, ja kan niet meer zonder. <laughs> ja. Nee. Ja, werk je, je werkt ook heel veel uit... op de akoestische gitaar. In de akoestische. Uh, inmiddels ook wel elektrisch. Ja. Um, omdat um, En een klein beetje piano. Maar voornamelijk wel gitaar. Gitaar is wel mijn... mijn uh, nou, dat beheers ik gewoon beter. Ja. Um, maar het laatste jaar ook meer aan het verdiepen in, um, um, in de elektrische gitaar. Something I Would Never Say heb ik bijvoorbeeld echt direct geschreven... zoals je hem, zoals je hem net hoorde. Ja. Dus um, ja, alle effecten van een elektrische gitaar... die brengen natuurlijk ook weer inspiratie. En uh, daarin ook het samenwerken met Thomas. Um, hoe meer laagjes, dat, dat um, voedt natuurlijk ook weer creativiteit. Ja, uh, werkt het dan op een gegeven moment ook zo van... hé, hey, dit is wel leuk... Hier kan ik misschien nog iets uh, weer op, uh, op anders op voortbeduren. Zoiets? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. Hoe, uh, hoe ziet jouw rol er een beetje uit, uh, Thomas, in, de, in dat opzicht? Bij het maakproces wat Noralie doet? Um, nou, de, toen ik eigenlijk aansloot bij Noralie was de, de EP eigenlijk al vrijwel af. Zeker het, het maken van de nummers uh, in, een, in een basisvorm. Ja. Um, maar we hebben inmiddels best wel veel uren in de studio samen erop zitten... En ik, uh, ik wil me dat toch wel een beetje credits toe eigenlijk... van dat, <laughs> dat geluid dat je net hoorde van de gitaar. Ja, ja. Uh, ja ik denk dat we elkaar best wel inspireren. En ja. gaat dan volgens mij een beetje geluid die kant op... en de deze kant op. Ja. Zo zie ik dat. Ja, ja en, okay. en ik denk dat Thomas veel toevoegt in gelaagdheid. We hebben nog niet gewerkt om echt helemaal from scratch te beginnen. Dus hmm. nou, wie weet voor, voor EP2. En daar moet je natuurlijk ook elkaar... tenminste, mijn ervaring is om elkaar daarvoor te leren kennen. Ja. Uh, maar het is nu inderdaad vooral de de gelaagdheid maar dat is ook interactief want op het moment dat dat de muziek en dynamiek toeneemt dat, mm. dat ook weer invloed op hoe ik zing en hoe ik stiltes kan laten vallen en als je in je eentje bent ben je natuurlijk beperkter in uh, ja in de dynamiek die je toevoegt dus het is een, uh, een, wisselwerking. een wisselwerking ja, ja. Uh, maar het lijkt mij overduidelijk dat jij een klik met hem uh, met hem hebt want anders dan uh, ja. Uh, ja dan moet jij ook ja zeggen <lacht> Voldaan, ja. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar, ja. Heel, heel erg en direct. En we hebben ook daar leren kennen op een, een feestje van een gemeenschappelijke vriendin. Mm. En we hadden eigenlijk al een gesprek over muziek gevoerd voordat dit ontdekte dat jij zou optreden op dat feestje. Ja! Wow. En ik had het bijna, want eigenlijk doe ik niet echt tuinfeestjes en dat soort dingen, mm. omdat ik voel dat mijn muziek zich daar niet heel erg verleent voor, voor pratend publiek, zeg maar. Mm. Maar uh, nou ja, tegen deze vriendin. Toch ja gezegd. Want ze zei: we hebben echt een heel leuk publiek en ik komt een hele leuke crew. Nou ja, en daar heb ik dus nu mijn vaste gitarist uh, op gepikt. Dus dat, nou, dat heeft dan misschien zo moeten zijn. Ja. Ja. We gaan zo uh, dadelijk natuurlijk nog uh, van jullie uh, horen. Dat doen we na het uh, volgende nummer. En dat is meteen weer Fasten your Seatbelts. Want het is um, Instrumental Disorder. Die jongens hebben ook uh, ooit meegedaan aan de Robagda woord En ze hebben van hun album lift hebben ze eigenlijk een doorlopende voorstelling uh, gemaakt. En een van de nummers die erop uh, staat is... Skies, Carver of Scraper'. Er is ook nog een een of andere film uh, die zo heet Skyscraper en daarin speelt Dwayne Johnson de hoofdrol in. Uh, ik weet niet of ze dat uh, daarvan hebben afgeleid, hoewel het uh, zou zomaar kunnen, want het album, de titel van het album heet Lift. Um, we gaan uh, weer even luisteren naar Norley en Thomas, want die, die staan er klaar voor. Twee nummers die, nog, uh, die we nog gaan horen. En beiden zijn ook terug te vinden op de EP Accidentally Happy. En de eerste van het tweetal van het laatste blokje heet Can't Argue With The Wind. Sist of blow, just wear your cap You know what they say You like a drake's slide Look what we had we didn't attract This what we create eigenlijk moet je dus helemaal geen ruzie maken met. De wind. En dat lijkt mij ook een zeer verstandige keuze. De wind moet je gewoon gebruiken om lekker door je haren heen te laten wapperen. En ook even om je bovenkamer even flink op te frissen. Want zoiets, uh, dat is een beetje de metafoor zoals ik hem uh, interpreteer. Maar de muziek uh, uh, is er natuurlijk niet minder om. En iedereen kan dat voor zichzelf helemaal zelf invullen wat het wat er gaat. Um, we gaan op uh, naar het uh, laatste nummer uh, van vanavond. Uh, tenminste als uh, alles uh, goed gaat. Om uh, te kijken van, uh, van ja jongens. We hebben er nog één. En dat is uh, Echo. Uh, en dat is uh, de laatste van vanavond. Ook terug te vinden op Accidentally Happy. Het laatste nummer. Hier zijn Noraly en Thomas Andermaal. There's an echo in the way I speak, the words have always been there Waiting right in front of me, patiently asking for me to speak them out loud I feel my thoughts become less cloudy, the more I sing, the more I feel it all En dat waren ze, Norelie en Thomas. We gaan uh, straks natuurlijk nog even een afsluitende babbel voeren. Maar zo weer is het nog niet. Want we hebben ook nog zo dadelijk nog een telefonisch interview met Martijn Vonk van La Promenade Violence. Uh, want die gaan binnenkort hun EP-release show houden in het Slachthuis in Harlem. Maar uh, we gaan natuurlijk ook uh, met hem praten uh, met Martijn Vonk. Eerst nog een van de singles die ze al eerder hebben uitgebracht, en dat nummer dat heet We Are. En dat was een we are van La Promenade Violence. Ik zeg het zo goed, hè, Martijn, of niet? Ja, je mag het zeggen zoals je het zelf wil. Uh, sommige mensen zeggen het op zijn Frans, heel mooi, zoals jij. En anderen doen het op zijn Engels. Maar, uh, het klinkt Frans, ja. Ja, het klinkt Frans. Um, even over die naam, uh, voor de mensen die uh, nu, nu denken: van met wie zit die naam weer te praten? Met Martijn Vonk van de welbekende La Promenade Violence, zoals ik het dan uitspreek. Uh, want er is uh, nieuws rondom jullie, want uh, sowieso hebben jullie niet zo lang geleden nog een single uitgebracht. Uh, maar uh, er zit ook een EP aan te komen, toch? Klopt. Ja, die single is eigenlijk de eerste nummer van de nieuwe EP die we gaan uitbrengen. Die komt volgende week vrijdag uit. De hele EP en de single hebben we anderhalf week geleden al uitgebracht. En ja, dus dat is ook de reden dat wij in april dan ook uh, de EP presenteren in het slachthuis. Ja, um, Even over jullie muziek. Want uh, voor de mensen die heel goed opletten, uh, er zit toch uh, een beetje zo'n zo donker randje zoals we die kennen van bands uit de jaren 70 Joy Division en uit de jaren 80. Klopt, hè? Uh, daar herkennen wij ons wel in, ja. ja? ja. ja. Wat, wat trekt jullie uh, zo aan in die muziek? Ik denk dat het, uh, we hebben allemaal, allemaal voorliezen voor, voor de jaren tachtig sound uh, en jaren negentig sound, zeg maar, uh, mm. uit die tijd. En uh, dat, dat uh, ja, het is niet dat we dat nou bewust naschrijven met onze band, maar uh, dat zit er toch in, denk ik, uh, van jongs af aan, dat er uh, dan ook weer uitkomt zeg uh, nummers gaat zijn Ja. Uh, je valt af en toe een beetje weg. Ik weet niet hoe dat komt, maar uh, er zitten wat hapringen links en rechts. Dus okay. ik weet niet. Uh, maar um, komt dat ook een beetje omdat jullie uh, band internationaal is opgebouwd? Dat denk ik wel, ja. ja uh, Justin, uh, de zanger, die komt uit Engeland. Uh, we hebben nog twee Italianen aan boord en ik zelf ben dan in Peru geboren, maar ik ben ook wel half Nederlander. Ja. Dus uh, uh, ja, vooral die Engelse invloeden, die komen ook wel van, van de zanger Justin vandaan. Ja. En dat is iets waar we alle, alle vier wel heel erg van houden. Die, dus editors, Interpol, die stijl, zeg maar. Ja, um, Haarlem, dat is een beetje jullie thuisbasis. Wat uh, is nou zo mooi weer aan Haarlem voor jullie, als viertal? Wat wij heel mooi aan Haarlem vinden, is behalve de stad zelf dan. Uh, ...is ook gewoon de faciliteiten, uh, zeker uh, net met het slachthuis waar wij dan zelf ook uh, oefenen... ...en waarom we daarom ook graag uh, de EP-presentatie daar wilden doen. Uh, dat is gewoon uh, echt een uh, fantastische plek. Het, is, uh, het voelt een beetje als, uh, alsof je nou, je hebt over de jaren 80, jaren 90, zo voelt het ook daarbinnen een beetje. Het is allemaal mooi en nieuw, maar het is toch heel erg ravelig en... Uh, ja, uh, een beetje, beetje alternatief, uh, daar houden we heel erg van. Dus uh, dat vinden we, de faciliteiten daar zijn ook fantastisch. Dus, uh... Ja, want dan kom je ook uit uh, bij het uh, slachthuis in Haarnem. Klopt, daar uh, oefenen we dan ook en uh, dat vinden we echt uh, heel fijn daar. Ja? Dus, uh, ja. Uh, in, in wat voor opzicht uh, biedt het slachthuis jullie dan uh, zoveel mogelijkheden? Uh, vertel eens, uh, wat, uh, wat is daar zo mooi aan? Het is uh, sowieso heel erg ons kent ons. Dat vinden we heel fijn. Um, en uh, ze hebben ons bijvoorbeeld ook uh, heel erg geholpen met... We hebben een videoclip opgenomen van uh, de nieuwe single die uh, uit is gekomen van Lights. Mm. hebben we ook uh, in het slachthuis mogen opnemen uh, in de bovenzaal. En daar hebben ze ons heel erg ingesteund uh, door dat allemaal uh, ja, gratis aan te bieden. Dus uh, daar zijn we ze heel dankbaar voor. Ja. Uh, die, die EP, hoeveel nummers uh, staan erop op, uh, op de debuut-EP? Om vier nummers op te staan... Vier nummers, waar, waaronder ja. de, de single die we zo dadelijk ook uh, laten horen, toch? Ja, waaronder Lights, dat is de, de eerste single uh, die erop staat. Uh, en uh, zijn dan ook de nummers die ik uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb net We Are gedraaid, staat die erop? Die staat er niet op, nee, we hebben echt vier nieuwe nummers uh, erop. Oké, okay, dus, dat, uh, ja. dus uh, we hebben, dan heb je ook echt uh, daadwerkelijk iets nieuws in handen. Zeker, ja, ja. dat wilden we ook graag ja over, over de band want ik zit ook ik kijk ook even terug stiek in die, die mailwisselingen die wij hadden er staat je hebt een heel mooi Frans accent, maar als je onze naam uitspreekt, spreken we zelf over the Promenade Violence, zoiets? Dat klopt. Ja, dat is, uh, ja, kijk, de zanger is uit Engeland, hè, dus die doet alles op zijn Engels, maar die heeft wel deze zijn naam bedacht, dus het is allemaal zijn schuld. <laughs> dus blame it on. Uh, hoe heet hij ook alweer? Jeremy? Hè? Justin, goed, yeah. Justin. Justin. Justin. Oké. Okay. Yeah. Um, goed. Uh, even over over, uh, over over de reacties van uh, jullie muziek. Want uh, daar wil ik heen, uh, want uh, krijgen jullie daar ook uh, reacties op? Hè? En zijn er uh, ook al mensen die daar uh, behoorlijk wat uh, belangstelling voor hebben, voor, uh, voor de muziek die jullie maken? Uh, ja, nou ja, het leuke is dus, uh, we hebben uh, dus ons vanaf februari 2023 zijn we eigenlijk in deze samenstelling pas bij elkaar, toen ben ik erbij gekomen. Mm -hmm. uh, en toen zijn we eigenlijk pas begonnen met het schrijven van nummers. We hadden ons uh, doel gesteld om uh, binnen een jaar zes goede nummers te schrijven. Nou, dat uh, is ondertussen ruimschoots gelukt. geluk. Ja. En om uh, zeg maar dan, uh, als we zover zijn, een debuut eigenlijk bij uit te brengen en dan pas ook echt het podium op te gaan. Ja, ja, ja. Uh, en dus uh, het wordt voor ons ook echt de eerste keer dat we het podium op gaan, uh, 20 april, en uh, ja, het is gewoon heel tof dat je nu al ziet uh, we eigenlijk zo weinig nog uh, live te zien zijn geweest of mm. helemaal niet. Mm -hmm. En er zullen nu twee derde van de kaarten zijn afkocht, dus we verwachten dat, uh, dat het ook echt uh, heel druk gaat worden. Dus ja. dat is wel echt uh, heel tof. Ja, beschouwen jullie ook al, een beetje ook als een, uh, een, beetje een echte underground band? Uh, ik denk dat we al redelijk underground zijn, uh, maar ook weer niet heel erg punk uh, in die zin. Uh, ja. dat, we, dat we echt uh, ontzettend alternatief zijn. Ik denk dat we best mainstream voor een underground band zijn. Dus het zit ja. er ergens een beetje tussenin. Tussenin. Uh, nou, had ik een paar weken geleden had ik Kai Koopmans aan de telefoon van Marathon. Die, uh, die band die moet jou ook wel wat zeggen, denk ik. Nee, ik vind dat een fantastische <laughs> Ja, want dat is, jullie een beetje, dat is een beetje ook uh, in hetzelfde uh straatje. Maar die had, het, uh, die had het over een keldertour. Uh, zien jullie dat ook uh, zo, uh, zo gaan doen? Dat je bijvoorbeeld de Haarlemse kelders, uh, bijvoorbeeld de Wolfhound... Ik heb daar bijvoorbeeld uh, Johan en Jorgo uh, gezien. Nou, uh, dat leek wel als uh, gewoon in, uh, in de Johan Cruijff uh, Arena bezig was uh, te spelen. Zo uh, klonk het. Maar dat lijkt me best wel een stek waar jullie ook uh, iets, iets zouden ja. kunnen doen. Heel goed idee, wij zijn uh, nu uh, bezig om zeg maar een tour voor het najaar uh, uh, op, op poten te zetten. Ja. En, uh, want we hebben alles echt hier op die 20 april gezet, uh, we zijn nu nog druk bezig t-shirts te maken, tassen weet ik veel wat, alles weer op en eraan. Dus, uh, en uh, de rest komt later allemaal. <laughs> ja. Dus, uh, maar uh, het is een heel goed idee van je. Ja, want uh, in Utrecht heb je ook nog zo'n uh, zo gewelf. Ik ben even ja, de naam kwijt. Uh, dus ja, het ja, is ik ook zo'n zo zo ja. zo kelder. Dus daar, zou je, daar zouden jullie als band ook uh, wel in thuis kunnen, kunnen horen. Ja, um, uh, ontleent zich die muziek ook voor? Van, moet je dit ook in kleine zaaltjes beleven? Zoiets met, uh, met jullie muziek? Uh. Wat is klein, wat is klein. Ja. Uh, kijk, het slachthuiskamp houden we 250 man in. Uh, dat, dat vinden wij wel echt heel tof uh, uh, qua grootte. Uh, ja. Maar goed, ik heb in het verleden ook een keer een Paradiso mogen spelen. Uh, dat was ook geen straf. Uh, nee. Dus uh, <laughs> ja, uh, weet je, uh, uh, we, we vinden alles leuk. Ja. Dan uh, rest mij dan nou nog even als laatste vraag. Ja, 20 april, hè? Uh, dat is uh, dan uh, de dag Zaterdag, dat jullie... 20 april. Zaterdag ja. 20 april. Hoe laat begint het? Het begint om half negen. Ja, en half negen mag Lorem Ipsum aftrappen. Dat is correct, ja. ja, ja. Dat hebben wij gevraagd als we gaan, maar... Ja, uh, uh, wat, uh, wat vinden jullie leuk aan Lorem Ipsum? Nou, uh, dat is ook mede aan jou te danken want wij, uh, <laughs> We luisteren regelmatig naar uh, jouw uh, programma, uiteraard. En uh, daar kwamen ze een keer langs. En uh, toen dachten we: hey, dat is eigenlijk wel een leuk bandje. En dat past wel uh, redelijk bij ons. Kijk aan. En toen waren we net op zoek uh, met uh, de programmeur van. Uh, ik voel me gevlijt uh, uh, Martijn. ik, uh, ja, ja, nou, ik vind ja, het, uh... het. Het is echt goed gegaan hè. <laughs> En uh, dus toen uh, heb ik uh, Michel eens benaderd. En uh, nou, die vond het uh, hartstikke leuk. En die waren meteen enthousiast. en. Uh, dus ja, die staan er in het voorprogramma. Ja, ik sta perplex. Maar goed, uh, nog één uh, ding. Uh, waar is Le Promenade Violence te vinden? Overal. Op uh, YouTube, op Instagram, op Facebook, op onze website. Uh. Ja, noem het maar op. You name it, and you ja, find Le it. lepromenadeviolence.com. Oké. Okay. Um, wij gaan uh, Lights laten horen. De, de, de heren zijn dus over een paar weken te zien in het slachthuis Haarlem. En dat nummer dat heet Lights. How I the till Saturday. Will I come to april in het slachthuis Support, Lorem Ipsum en die zullen dan weer twee weken later op 4 mei een, uh, een eigen release show doen in Bitterzoet. en La Promenade Violence, zoals ik het uh, volgens Martijn uit moet spreken uh, doet het ook op die 20 april en dat is de hoofdact, uh, want die spelen dan daarna en dan denk ik dat dat zo rond half tien zal zijn, half tien, kwart voor tien want om 11 uur moeten we de zaal alweer uit bij uh, slachthuis halen, Want anders begint de buurt uh, te protesteren. Dus uh, zo werkt het. En dan heb ik in ieder geval uh, sowieso weer vervoer terug. Want 11 uh, uur rijden er nog een bus uh, richting Zandvoort. Uh, ja, dame en heer, want uh, het zit erop. Uh, hoe vonden jullie het? Laat ik eerst bij Thomas uh, beginnen. Want, uh, ja. ja, ik vond het heel leuk. En ja. ik heb deze liedjes nu een paar keer in deze vorm gehoord in het slachthuis, want daar oefenen we altijd. Ja. En uh, om het nu uh, ja, te presenteren, ik vond het uh, heel leuk om te doen. Nou, dankjewel dat we hier mochten zijn. Ja. Ja. En jij? Hetzelfde, ja, wat ja. ik net zei. Het is een, een leercurve van allemaal verschillende plekken en allemaal verschillende. Ervaringen en de verschillende vormen van de song. en ik ben heel blij dat we nou, hier ons radio ja, nog ja, ja. Te doen, dus dankjewel. Um, nog, nog even de vraag met mm. Marg van Inbergen, want ja. Ja, de, uh, we kennen haar ook als producer van Sterren Weldering, ja. die hebben we hier ook in deze studio uh, gehad. Daar heb jij ook nog mee staan praten, ook hè? zeker. Dat ja. is mijn, uh, mijn link naar Marg. Ja. Ja, ja, ja, ik heb haar ontmoet op een uh, Singer-Songwriter-avond waar ik was als publiek. Mm. En uh, wij raakten aan de praat en ze vertelde haar ervaring over het opnemen van, van de plaat. En toen dacht ik, oh hier wil ik wezen. Dus ja. toen heb ik morgen gemaild en toen zei ik, dit is mijn demo. Mag ik koffie komen drinken? <laughs> en toen zei morgen ja is goed. <laughs> ja. <laughs> ja. En de rest is een beetje geschiedenis in ja. ieder geval. Ja. Um, nou is het ook zo, uh, als ik een beetje naar jouw werk luister en mm -hmm. dat van Sterren, dan zitten er daar toch wel overeenkomsten in. Vind je dat zelf ook of niet? Um, of zitten er toch verschillen in? Er zitten zeker overeenkomsten in. Ik denk dat we beide een, uh, een soort van dansen tussen melancholie en hoop. Ja, um, ik dat denk haal ik er wel ook uit. Dat, dat in ieder geval het werk wat ik van Sterk ken, in ieder geval haar laatste EP, dat dat uh, wat ook heel mooi is. Het is echt een, een totaal verhaal, zeg maar. Dus het zijn geen losse nummers, maar echt een hoop en die achterna. Ja, maar ja. um, maar een het een, is een liefdesverhaal. En ik denk dat ik me wel. Uh, ook juist heel erg geroepen voel hmm. om te schrijven over uh, andere dingen dan de liefde. Omdat ik ook voel dat, dat je als kunstenaar, tenminste dat voel ik, um, ja, nieuwe ingangen heb voor gesprekken. Dus juist het, het, de mentale gezondheid, uh, verlies, um, toch ook de, ja, de hoop in, in, in dat soort op. Um, Onderwerpen vinden, daar heb vind ik me mm. ook toegeroepen. Ja. Ja. Dus dat is ons verschil misschien. Ja. Vul ik in. Ja. Nou oké, okay. uh, zou het ook niet uh, mm -hmm. zijn: ik noem al wat, dat jullie iets samen zouden kunnen doen? Want ik heb toch wel het <laughs> beetje het idee: uh, van, van nou, dat, dat zou ook nog uh, wel eens uh, kunnen. Ik weet het niet. Het is nog niet door mijn brein gegaan, maar wie weet, wordt er een zaak. Gooi je op? nu even een balletje op? En uh, ja, we hebben gezien hoe het met Lorem Ipsum is gelopen. Het zou zo maar kunnen zijn nee. dat jullie over een maand of drie, vier uh, bij elkaar de koffie zitten drinken. Goh, die Jaapkoper die heeft toch al een goed idee gehad? Ja. We, we maken een, een hoop medley, wie weet. Zoiets, ja. <laughs> uh, nog even mensen, want uh, ook jij bent vindbaar op het Wereldwijde Web. Zeker. En waar kunnen ze je vinden? Uh, voornamelijk Instagram. Um, tenminste, dat is, dat is qua socials, mm -hmm. uh, noralie.hendrix. Uh, qua muziek op alle streamingplatformen. En daarnaast heb ik ook een, uh, een website um, waar je uh, me kan supporten, mocht je dat willen. Waar je mijn uh, lyricsboekje kan kopen. Um, ik heb ook omdat ik um, in het wegzoeken naar marketing heb ik ook een... Uh, een offline marketingstukje mm. gemaakt. En dat zijn de, de kaartjes die jij daarvoor je hebt. Omdat we vaak sturen we natuurlijk een nummer door via WhatsApp. En um, elke single heeft dus een kaartje met een QR-code... die leidt naar de song. Dus het idee is dat je in plaats van het via WhatsApp doorstuurt... dat je een kaartje op de post stuurt... en dat je op die manier uh -huh. een song verstuurt. Ja. Dus uh, die zijn via mijn website uh, te krijgen voor wie dat wil. <laughs> ja, ja. Ja. Zo uh, komt de muziek wel uh, terecht waar het moet uh, terechtkomen. Dat hoop ik, ja. ja. Dankjewel voor jullie. Uh, komst. Hetzelfde. Ja. Dankjewel. En we gaan uh, even op uh, weer naar de muziek Morel met Tempo. moet ook weer opletten, want uh, Echo's en Fragments hebben een, uh, weer een single uitgebracht. Uh, is ook alweer, uh, denk ik, een, een back-out. My Friend. zijn is een uh, indie alternatief indie-bandje daar vandaan. En ja, het klinkt uh, gewoon prettig voor ons. Daarvoor hoorde je Morel met haar uh, laatst verschenen single, Tempo heette de single. We hebben er nog, uh, nog wat uh, liggen, uh, bijvoorbeeld de, deze en dat is Loop and Forest of My Memories. er een single is die heel hoog op de meetlat komt in het jaar 2024... dan is het deze van Loop wel. Forest of Our Memories. Ja, ik vind hem weergeloos. En dat is ook de reden waarom we hem ook laten horen. Net als um, Elephant van het Excelsior label. Ja, dat is niet helemaal een onafhankelijk verhaal. Want ja, wij zijn er eigenlijk ook voor de independent artists... Maar er zijn hier en daar zitten er ook hele kleine maatschappijtjes. Maar Excelsior is dat er toch eigenlijk al niet eens meer. Goed, deze uitzending zit erop. Volgende week is er hier Jesse Barretta. En over twee weken zitten we hier niet. Want dan zitten we in de krocht. Want dan sluiten we daar de tent. Die mag dan dicht. En dat mogen wij het licht uitdoen. doen. Frans de Me and my name. Dag.